12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Onduidelijkheid over bezuinigingscijfer PGB. Twee terreurverdachten opgepakt in Berlijn. En KLM Open Golftoernooi alleen bereikbaar met de bus. Het weer bewolkt met verspreid over het land buien en een middagtemperatuur van hooguit 18 graden. Ook morgen overeerst de bewolking en valt hier en daar nog wat regen. Het wordt wel iets warmer, 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. Zaterdag zonnig en met zo'n 25 graden zomerswarm, maar later ook weer regen en onweersbuien. Er is in de Tweede Kamer veel commotie ontstaan over het kabinetsplan om te bezuinigen op de persoonsgebonden budgetten. De plannen van het kabinet leveren niet de gewenste besparing op van 900 miljoen. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau. Dus de zaak staatssecretaris van Volksgezondheid moet uitleg komen geven. In Den Haag politiek redacteur Margreet Boer. Margreet, waar wringt de schoen nu? Nou, het Centraal Planbureau dat heeft op verzoek van GroenLinks gekeken... wat die bezuinigingen op het persoonsgebonden budget... wat die nou echt opleveren. Het kabinet zegt steeds 900 miljoen euro. En nu blijkt dus uit die cijfers van het CPB... nee, die 900 miljoen gaat het niet halen. Het wordt 600 miljoen euro. Dus de hele oppositie verwijst die bezuinigingsplannen... meteen naar de prullenbak. En nu komt het Centraal Planbureau zelf om de hoek kijken. Hè, de nationale rekenmeester. En het Planbureau vindt het allemaal veel te kort... door de bocht geconcludeerd door GroenLinks en ook andere partijen. Want, zegt Centraal Planbureau. We hebben dan wel berekend dat die 900 miljoen euro niet gehaald worden. Maar dat hoeft ook helemaal niet, want we hebben ook allerlei meevalletjes geconstateerd. Dus die grote bezuiniging is niet nodig. Uh, wij komen uit op 600 miljoen euro en dat is eigenlijk genoeg, zegt Paul Besselink, onderzoeker bij het CPB. Inclusief deze maatregel komen we op ongeveer dezelfde raming voor de uitgaven als het kabinet. En daarmee zitten we dus toch wel ver af van andere berekeningen die gemaakt zijn... Want GroenLinks had ons ook gevraagd om te kijken naar de berekeningen van Persaldo... dat is de vereniging van PGB-houders. En die hadden gedacht dat door de maatregel juist de uitgaven veel hoger uit zouden komen. Ja, daar komen we lang niet aan toe. Wij zitten echt in de buurt van de berekening van het ministerie. Maar zou je daarmee kunnen zeggen dat uh, het ministerie op de goede lijn zit? Nou, in ieder geval als het om de bedragen gaat... En ons was gevraagd om gewoon de berekeningen te controleren. Als het om de bedragen gaat... dan zitten we inderdaad heel dicht in de buurt van de berekeningen van het ministerie. Nou gaat u er in uw berekeningen wel van uit... dat de mensen die hun persoonsgebonden budget kwijtraken... dat die daarna ook minder zorg krijgen. Maar nou heeft de staatssecretaris bij de presentatie gezegd... dat die mensen hun recht op dezelfde hoeveelheid zorg houden. Heeft dat nog invloed op de berekeningen? Nou, dit is een punt. Een aantal mensen... Die uh, van de huidige pgb-houders, die zullen helemaal afhaken als de maatregel doorgaat. En de andere pgb-houders, die zullen dan zorg in natura gaan gebruiken, zoals dat heet. Dus die gaan naar de, de, de professionele uh, thuiszorginstellingen. En dan hebben we aangenomen dat dat voor hetzelfde bedrag gaat. Maar inderdaad, die professionele thuiszorginstellingen... die zijn over het algemeen ietsje duurder dan de mantelzorgers... En dat betekent dus dat ze in uren gemeten iets minder zorg zullen verlenen. Dat klopt. Dus dat betekent dat als de staatssecretaris zich aan die belofte houdt... dat het dan dus wel eens wat minder zou kunnen gaan opleveren? Als je per se zou willen dat precies dezelfde hoeveelheid zorg wordt verleend... voorheen dus door mantelzorgers en dan in de nieuwe situatie door de professionele thuiszorginstellingen... Dan gaat dat wat extra geld kosten, ja. Ja, Paul Besseling, de onderzoeker dus van het Centraal Planbureau. En door dit onderzoek is er dus heel veel gedoe ontstaan over de persoonsgebonden budgetten en de plannen van het kabinet. En daarom wil de Tweede Kamer nog voor Prinsjesdag een debat met staatssecretaris Veldhuizen van Zanten hierover. Dankjewel. Margreet Boer. In Berlijn heeft de politie twee mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Correspondent Walter Meijer, uh, Walter, wie zijn die mannen? Ja, er zijn twee verdachten. Eentje is een 24-jarige van, 24 van Libanese afkomst... de andere een 28-jarige afkomstig uit de Gaza-strook. Allebei vanochtend opgepakt. Eén rond 10 uur en de andere rond 11 uur... Uh, in de wijken Kreuzberg en Neukulm. De woningen van die twee worden nu doorzocht. En ook een moskee in een ander deel van de stad. De politie zegt er nadrukkelijk bij dat de mensen van die moskee niet verdacht zijn. We zoeken alleen informatie over die twee verdachten. En wat zouden ze van plan zijn geweest? Nou, ze zouden chemicaliën hebben gekocht waarmee je een bom kunt maken, maar de politie zegt nog niet wat ze daar dan mee van plan waren en of er überhaupt al een doelwit was. De politie is sowieso niet gul met informatie, maar dat legt vooral via de krant in Berlijn langzamerhand wel wat uit. Uh, het is bijvoorbeeld zo niet duidelijk of er wel iets... Was gepland of dat ze nog in het stadium waren om een bom te bouwen. Je zou kunnen denken aan de, de tiende verjaardag van de aanslagen in Amerika, of september straks. Of het bezoek van de paus in Berlijn, die is hier over twee weken. Maar daar wil de politie allemaal nog niks over zeggen. Willen ze nog wel zeggen hoe ze hun op het spoor zijn gekomen? Ja, dat is natuurlijk dus wel bekend. Eén van die twee heeft volgens de politie grote hoeveelheden chemicaliën besteld. Volgens een van de kranten zou het dan gaan om ongebruikelijk grote hoeveelheden koelementen. Koel Daar zit een soort gel in. Als je dat samen met een bepaald zuur, wat in de landbouw gebruikt wordt, combineert... dan krijg je een hele explosieve vloeistof. En twee bedrijven die dat leveren, die hebben de politie getipt. En zo zijn ze de heren op het spoor gekomen. Dat is twee maanden geleden. En volgens een van de Berlijnse kranten heeft de politie ze dus twee maanden lang in de gaten gehouden. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker, dat je zoveel mogelijk informatie verzamelt... voordat je toeslaat en ze arresteert, zoals vanochtend het dan is gebeurd. Oké, okay, dankjewel Wouter. Wouter Meijer. De afgelopen maand is de inflatie in Nederland niet veranderd. Het CBS meldt dat de prijzen in augustus, net als in juli... gemiddeld 2,6 procent hoger waren dan een jaar eerder. Vooral voor benzine, energie en tabak moet meer betaald worden. Ook telefoon en internet zijn duurder geworden. Consumentenelektronica werd goedkoper dan een jaar geleden. Dit is het NOS Journaal met Ewout de Jong. De ANBO, de oudere bond van de FNV, is voor het pensioenakkoord. Toch, Bert van Sloten van de redactie, dat blijkt uit een referendum? Ja, dat klopt, maar het nieuws is eigenlijk uh, dat maar 1% van de leden... de moeite heeft genomen om te gaan stemmen, slechts 1%. Moeilijk overigens kan het niet zijn geweest, want dan denk je... het zal een ingewikkeld referendum zijn geweest met een computer of iets dergelijks. Nee hoor, je hoeft alleen de telefoon op te pakken, een bepaald nummer te bellen... en dan kan je ja of nee intikken, een, in een eentje of een tweetje, 1%. Dus ja, nou, het leeft niet echt dus, ook niet bij de oudere bond? Nee, in het geheel leeft het niet. Maar niet alleen bij de oudere bond leeft het niet. De leden van Kiem hebben eerder deze week een referendum gehouden. Opkomst 6 procent. De Horecabond, nou, daar kan de vlag uit, want daar ging wel 7 naar de stembus. Uh, alleen bondgenoten, de bond die zo tegen is, daar was een opkomst van 23 procent. Nou ja, dat lijkt veel, maar 23 dan zeggen we toch ook meestal dat de opkomst laag is. Ja, dat lijkt me ook, ja, Maar waar ligt het dan aan? Nou, ja, er is ontzettend veel gelatenheid bij de leden. Je hoort argumenten, want dan ga je rondbellen, spreek je mensen die zeggen van het zal mijn tijd wel duren kan er toch niks uh, aan doen. Wat opvalt wel, is dat er wel redelijk wat belangstelling is... voor informatieavonden. Hè? Het is een, een vrij technisch akkoord natuurlijk, dat ja. uh, pensioenakkoord. Ja. Nou, Dat wordt uitgelegd door uh, diverse kaderleden op die informatieavonden. Daar is vrij veel belangstelling voor. Ook filmpjes op internet, waar ze het nog een keer uitleggen... worden regelmatig aangeklikt. Uh, maar men neemt niet de moeite om uh, zich uit te spreken in zo'n referendum. Morgen overigens uh, uitslag van twee belangrijke bonden. Mm -hmm. FNV Bouw nemen morgen een standpunt in. Die hebben gevraagd... Via ja, de mail, wat vindt u ervan? Hebben ze ook wel reacties gekregen? Willen nog niet zeggen hoeveel, maar het houdt niet over. En bij de Affacabo houden ze lippen stijf op elkaar. Die hebben morgenochtend zo rond 10 uur, half elf, de uitslag van hun referendum. Maar de belangrijkste vraag zal daarbij natuurlijk zijn, behalve ja of nee. En hoeveel mensen hebben er nou eigenlijk gestemd? Oké, okay, nou daar wachten we dan op. Dankjewel Bert van Sloten. Het aantal automobilisten dat in het weekend met alcohol op achter het stuur zit is flink gedaald. Dat blijkt uit jaarlijkse steekproeven. In 2002 ging nog 4,1 procent met veel drank op rijden. Vorig jaar was dat nog maar 2,4. Dat is bijna de helft minder. Minister Schult van Hagen is blij met de cijfers... en denkt dat het betere gedrag te danken is aan de bobcampagnes campagnes en het toenemende aantal controles. Volgens Veilig Verkeer in Nederland is de mentaliteit een stuk anders dan tien jaar geleden. Nou, in de zin dat men uh, makkelijker zei van... ik neem nog een paar borrels en ga naar rijden. En we spraken elkaar er ook minder gauw op aan. Uh, wat er nu natuurlijk toch vaak gebeurd is van... zou je dat nog wel doen, je moet nog met de auto. Uh, was toen eigenlijk van, ach nee, maar nog eentje. Het kan wel. En thuis met die mentaliteit zijn we natuurlijk inmiddels kwijtgegaan. Ja. De regionale verschillen zijn wel groot. Al jarenlang heeft Noord-Holland de meeste drankrijders... en Friesland de minste. Ook het verschil tussen mannen en vrouwen blijft gelijk. De overtreders zijn vooral mannen tussen de 35 en 50 jaar.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 Het is in ieder geval de beste verzekering dat als u niet meer in staat bent om die je verbinding uh, tot stand te brengen, dat er dan actie genomen wordt. En het zal dus niet uh, zijn wanneer u uh, op dat moment zelf nog lopend weg kan.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 Bij de Libische woestijnstad Beni Walid zijn extra troepen van de opstandelingen gearriveerd. Ze bereiden zich voor op een gewelddadige inname van de stad, die een van de laatste bolwerken van Gaddafi is. In Beni Walid houden zich vermoedelijk zoons van kolonel Gaddafi schuil en mogelijk ook Gaddafi zelf. De verdreven leider zei op een audioopname dat de jeugd op het punt staat Tripoli te heroveren op de opstandelingen. Gaddafi noemt de opstandelingen zoals hoe zo vaak ratten die niets voorstellen en die binnenkort door hun leiders zullen worden verraden. Net buiten Benny Walid reageren diezelfde opstandelingen smalend op de woorden van Kadafi. Ja, nee, hoor, Gaddafi roept zijn aanhangers op om tegen ons te vechten, maar terwijl hij ons ratten noemt staan wij al voor de poorten van Benny Walid. Dat merkt deze opstandeling op. De laatste dagen waren er geruchten dat Gaddafi naar Niger wil vluchten, of al is gevlucht. Aanleiding voor die geruchten was een konvooi dat vanuit Libië Niger was binnengereden. De Libische regering heeft Niger gevraagd om de grens voor Gaddafi te sluiten, maar dat land zegt dat de grens daarvoor te lang is. Sport. Het KLM Open in Hilversum is vanmorgen met zo'n drie kwartier verdraging begonnen. Het grootste golftoernooi van ons land kreeg bezoek van Vandalen... die op vier holes de greens vernielden. De grond werd omgeschept en plaggen werden losgetrokken... zodat spelen onmogelijk was. Verslaggever Ragnar Niemeyer vanaf de Hilversumse golfclub. Het is even een flinke wandeling de baan in. Hole 4 van de Hilversumse golfclub. Maar dan kom je uiteindelijk bij de green. En als de spelers er vanaf zijn, wat beter zicht op de vernielingen die vannacht zijn aangebracht. En je kunt inderdaad wel zien dat er her en der nog wat aarde zichtbaar is. Het is niet mooi glad, het is niet helemaal groen zoals het gisteren nog was. Aan de andere kant kun je concluderen dat de, de greenkeepers hard gewerkt moeten hebben... om het weer goed bespeelbaar te krijgen. Maar de vraag is natuurlijk wel, wie doet zoiets op de vooravond van een toernooi? De reactie van Daan Sloter, de directeur van het KLM Open. Jouw, jouw, uh, your guess is as good as mine in dit geval. En, uh, maar ja, wie het ook heeft gedaan, het is iemand die, uh, die geen enkel gevoel heeft... Voor, uh, voor, voor, voor wat het betekent voor de mensen die ermee bezig zijn... en de manier waarop wij bezig zijn met, uh, met, uh, met het toernooi... Uh, met alle zaken die we zo goed mogelijk proberen te doen... Uh, uh, qua milieu en duurzaamheid en alles. Dus uh, ja, ik, ik, ik kan niet bedenken waarom iemand dit doet. en uh, uh, ja, Ik hoop ook dat we er nooit meer over na hoeven te denken. De vernielingen werden vannacht ontdekt rond de klok van half drie... Eerder was er nog niets aan de hand, dat was gecontroleerd. De vraag is dan, hoe gaat het verder? Wie komen er in actie, hoeveel mensen en wat heb je nodig om de baan bespeelbaar te krijgen? Opnieuw daansloter. Nou ja, in principe de, de, de, meer dan de helft van de schade is ter plekke gerepareerd en is het feit het terugleggen van. En, uh, uh, dat is geen probleem. Ja, de wat grotere plekken die zullen uh, in ieder geval vandaag uh, hinder veroorzaken, maar binnen de regels is dat heel makkelijk op te lossen. Dus uh, voor, het, voor het spel zelf en de eerlijkheid van het spel en alle zaken uh, maakt het helemaal niks uit. Maar om die greens weer zo te krijgen, zo mooi als ze waren, ja, daar dat gaat natuurlijk een maand overheen. En het was al uh, hard werken voor de greenkeepers, noem maar op. Met al die regen die gevallen was natuurlijk. Ik begreep dat dit om een uur of twee, half drie vannacht ontdekt werd. Wie zijn er toen uitgerukt? Nou ja, de mensen die met de baan te maken hebben natuurlijk, de, de greenkeepers. Maar hoeveel mensen zijn dat? Nou ja, dat is natuurlijk druppelgewijs gebeurd. Met de begonnen en zo. Uh, en ze waren allemaal om, uh, om vijf uur al sowieso uh, paraat om, uh, om te beginnen met de werkzaamheden. Dus, uh, en die hebben ze ook gewoon uitgevoerd voor de rest van de banen. We zijn uh, redelijk bijna op tijd uh, begonnen... Dus uh, ja, ik moet zeggen dat de nattigheid is voor hen een uh, groter issue uh, de komende dag en, en dagen om daar uh, goed omheen te werken dan wat er vannacht gebeurd is.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 En dan is er AWB verkeersinformatie In Den Haag zit John Bakker. Met files op de A2 vanuit Maastricht naar Den Bosch... bij knooppunt Eckersweijer, twee kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A58 vanuit Tilburg naar Bredaan bij Geelzen, zes kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten. Vertraging bij de spoorwegen, ondertussen tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen... En tussen Driebergen-Zeist en Veenendaal rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding. Er rijden nu wel bussen, maar de vertraging is meer dan een uur. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De oppositie in de Kamer wil nog voor Prinsjesdag... een debat met staatssecretaris Veldhuizen van Zanten over het PGB. In Berlijn heeft de politie twee mannen opgepakt... voor het voorbereiden van een terreuraanslag. En nog geen procent van de 180.000 leden van ouderenbond ANBO heeft meegedaan aan het referendum over het pensioenakkoord. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Volkskrant-correspondent Natalie Wrighten gaan we zo meteen even bellen. Die blijft publiceren over de misstanden in Afghanistan. Nu weer een verhaal over martelingen in gevangenis in Kunduz. In het mediavorm Hella Huuk Huk van RTL en oud-hoofd VPRO-radio Kees Schaapman... Het gaat onder meer over de Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel, die op non-actief is gesteld. Gebleken is dat hij onderzoeksgegevens heeft gemanipuleerd, die overigens klakkeloos door de media werden overgenomen. Ook was Stapel geregeld gast in tv-programma's, zoals in het NCV-programma Hart en Ziel, waarin hij sprak over de smurfen-hype bij Albert Heijn. Het zijn hele goede marketeers die hier heel, heel goed over nagedacht hebben. Die weten dat die uh, smurfen 50 jaar bestaan, beter dan voetbalplaatjes, dat vinden vooral jongens leuk. Smurfen vinden jongens en meisjes leuk. Ja, ja ik vind het... Uh, Heel knap. Ik haat smurven. In de Nationale Nieuwsquiz, Martijn Manting die komt uit Zuid-Laren... en wilt u ook een keer meedoen? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1 Lunch. We beginnen met het medienieuws van vandaag. Commotie over het BNN-programma Spuiten en Slikken... want ze hebben daar online drugs besteld. Aan de telefoon is presentatrice Nicolette Kluiver. Nicolette, goedemiddag. Dag, goedemiddag. Online drugs bestellen. Nou, we schrokken is... er nogal van, hoor. Ja, wij schrokken er zelf ook ontzettend van. Zelfs de, de oren in klappen hier op de redactie van Spuit en Stickers. Dus het is dus zeg maar een online marktplaats waar je echt allerlei soorten drugs kan kopen. Van harddrugs tot softdrugs tot extreem heftige slaappillen, alles kun je bestellen. En hoe werkt het dan gewoon? Je creditkaart invullen en je krijgt het? Nee, absoluut niet. Gelukkig is het goed beveiligd. Uh, dus niet zo toegankelijk. Um, je koopt zeg maar een soort van een een ui, ja ik ben echt een digibet maar een een, een, een, een torprogramma, waar er ook niet zoveel om te doen is bij de kinderporno site. Ja. Dus dat is volledig anoniem. Dus uh, om te verkopen en te aankopen, dat, dat, dat is anoniem. Dus, dus het is heel, in... helemaal versleuteld, zodat je niet kan herleiden dat ik iets heb besteld, bijvoorbeeld. Ja, dus het, het programma werkt zo dat je, je, je uh, gaat op Silk en dan lijkt het net dat de site niet bestaat, maar die bestaat dus wel. En vanaf daar heb je dus een soort torprogramma nodig... en die gaat dus al die cijfers en lettertjes decoderen. En uiteindelijk ontstaat er dus anonimiteit. Ja. Ik neem maar dat jullie met dit verhaal ook naar de politiek zijn gegaan. Hoe is daar gereageerd? Uh, nog niet zo ver. Uh, ik heb uh, aanstaande zondag Boris van der Ham aan tafel van D66... en een collega van het CDA. En dan zal, als het goed is, de discussie los gaan barsten aan tafel... En verder hebben wij nog geen reacties gehad tot mijn weten over wat de politiek op ja. dusverhoofd heeft te zeggen. Nee. Maar mooie scoop dus aan het begin van het nieuwe seizoen. Komen er meer spraakmakende zaken nog aan? Dat is wel te hopen. We hebben een onderzoeksjournalist Erik Noom in de hand genomen en die uh, zit bovenop dit soort dingen. Dus we hopen dat we met meer van dit soort scoops aan kunnen komen. Goed, we gaan kijken. Het nieuwe seizoen van Spuiten en Slikken begint aanstaande zondag vanaf half elf op Nederland 3. Nicolet, dankjewel. Dankjewel. Hoi. in Hoi. de tijd recenseert deze week negen correspondenten die verslag doen van de Arabische Revolutie. De winnaar is verslaggever Hans-Jaap Melissen. Die werkt voor de Wereldomroep en de NOS. Nou ja, ik hoor u achter mij zwaar. Uh, uh, zware... oh. Ja, dat gaat over ons heen hier, denk ik, nu. Ja. We worden beschoten nu hier. Oké. Okay. Met zware granaten. Alsjaar, doe voorzichtig. Doe voorzichtig, jongen. Volgens het weekblad is Melissen griezelig perfect. Zijn verslag is altijd levendig en informatief. Een voortreffelijke combinatie. Je spreekt een mens, maar tegelijkertijd een professioneel verslaggever, zo staat het in het juryrapport. Onder de genomineerden zaten onder andere Jan Eikelboom van Nieuwsuur, Arnold Karskens van de Pers en Lex Rundekamp van de NOS. Het AD schrijft vandaag over een reconstructie van het Alvense schietdrama in het winkelcentrum De Ridderhof. Het KRO-programma Brandpunt besteedt daar aanstaande zondag aandacht aan. Volgens het artikel heeft de filmploeg ondernemers en bezoekers van het winkelcentrum de stuip op het lijf gejaagd. De KRO betreurt de commotie. In een reactie aan ons vertelde ze dat deze reconstructie met heel veel zorg is voorbereid. En dat de Tristan Lookalike heel opvallend een rode KRO-jas aan had. Om nog duidelijker te maken dat het om een reconstructie ging. De uitzending van Brandpunt is aanstaande zondag om kwart over tien te zien op Nederland 2. Paul Rosemuller heeft voor een nieuwe tv-serie Amerika doorkruist... om te kijken wat er over is van het jubelgevoel dat er was... nadat Obama tot president was gekozen daar. Want mateloos populair is Obama intussen al lang niet meer. Het vrijheidsgevoel in Amerika heeft na 11 september een flinke knal gekregen... maar met Obama als president leek er nieuw elan te zijn. Paul Rosemuller, wat is daar nog van over? Ja, er is absoluut nog wel iets over van het gevoel, maar het is wel echt verminderd. Toen Obama gekozen werd, was het niet alleen in Amerika, maar natuurlijk ook in Europa, was het een tijd van, uh, ja, van, van hoop, van verwachting, van verzoening ook tussen uh, democraten en republikeinen. Maar ook degenen die op hem gestemd hebben, die zijn wel, uh, nou, die zijn wel teleurgesteld over het gebrek aan resultaten. Ze zullen overigens, zeker de wat ouderen, absoluut uh, eind volgend jaar weer op hem stemmen, omdat er... Natuurlijk maar voor die mensen weinig aantrekkingskracht zit bij de Republikeinen. Maar als je een maand door het land kruist en je hebt uh, met allerlei Amerikanen... ...heb je gesprekken over van allerlei en nog wat aan onderwerpen van, uh, van de Tea Party... ...tot abortus, tot illegale immigratie, tot de rol van het leger... ...tot de rol van het bedrijfsleven en innovaties. Ja, dan, dan voel je wel dat... Uh, die periode van uh, eind 2008, dat die wel voorbij is. En ja. dat is ook wel begrijpelijk met twee oorlogen... en een enorme financiële economische schuldencrisis. En je hebt er een roadtrip van gemaakt, hè? dus echt van ja. noord naar zuid, van oost naar west. Uh, maakt het nog uit waar je precies komt en dan over bijvoorbeeld Obama praat? Ja, dat is wel een verschil. Kijk, er is natuurlijk toch een groot verschil tussen ja, een stad als Detroit... Uh, een zwarte stad waar... Um, uh, ja, waar eigenlijk de overgrote meerderheid nog steeds Obama steunt. En de uh, Midwest, zeg maar. Hè? Dus het, het platteland van Amerika, wat we eigenlijk niet zo goed kennen... waar ik zelf voor de eerste keer geweest was. En daar hoef je de camera maar aan te zetten. Ik krijg sowieso al prachtige beelden. Amerika is natuurlijk ook, uh, naast het feit dat het een interessant land is... natuurlijk ook een prachtig land om televisie te maken. Maar daar... Ja, Daar kom je mensen tegen die, uh, ja, die geloven niet dat Obama een christen is, maar die moet een moslim zijn. Ja. En die geloven ook nog steeds niet dat hij uh, de papieren heeft om een Amerikaans burger te zijn. En ja, die leggen je ook met droge ogen uit. En het is toch interessant ja, dat, dat abortus op één lijn geschakeld kan worden met de, de holocaust. Ben je, je een zelf eigenlijk obama fan? Nou, ik moet zeggen dat uh, dat gevoel laat je wel thuis. Want je gaat met allerlei vragen, ga je natuurlijk op pad. En, uh, en wil je dingen begrijpen uh, vanuit allerlei invalshoeken. Maar uh, ik ben in 2008, toen hij gekozen werd die nacht, ben ik wel wakker gebleven. En uh, moet ik zeggen dat gewoon persoonlijk gesproken, ik tot die hele grote meerderheid in Nederland en Europa behoorde, die blij was dat zo iemand president kon worden. En ja. ik was ook gefascineerd door, door zijn en de benutting van zijn talenten. En is dat beeld nog veranderd, nu na deze roadtrip? Nou, kijk, mijn beeld is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ik bedoel, ik snap heel goed dat een president... in een krachtenveld van uh, he, financiële, economische problemen en oorlogen dat het heel moeilijk is om verkiezingsbeloftes waar te maken. Wat je in Amerika hoort, dat vond ik wel interessant. Dat is naast het feit dat mensen over hem zeiden... dat hij misschien te veel beloofd heeft en iets te weinig heeft waargemaakt. Maar ja, ik bedoel, that's politics, zou ik bijna zeggen. Um, wat veel mensen die op hem stemden zeiden van... ja, het is, het is net dat gevoel van warmte, die empathie... die verbinding met de burger, dat is... Wat, um, wat hij net iets te weinig heeft. Ook een vriend in Chicago, een oude collega, zo'n community worker, waar Obama dus zelf ook gewerkt heeft, die zei dat ook tegen mij. Die zei ja, het is, hij is misschien net te intellectueel, zeg maar, voor uh, nou ja, dat deel van het presidentschap. En nou ja, laat ik zeggen dat. Ik begrijp wel als mensen dat zeggen, mensen die hem ook steunen, wat ze dan bedoelen. Maar tegelijkertijd, ja, we hebben over zoveel onderwerpen. Uh, uh, in Amerika met mensen gesproken dat het, uh, ja, dat het wel vond ik een hele interessante trip was en wij hopen natuurlijk ook om, uh, voor kijkers een prachtige serie Paul Rozemuller in het land van Obama zondag 10 voor half 10 op Nederland 2 dankjewel dan is hier de laatste vraag de handvraag de Beatles naar blokken het mediaarchief William Shatner maakte vandaag precies 45 jaar geleden... voor het eerst een opwachting als James Tiberius Kirk... de kapitein van het sterrenschip Enterprise. Inderdaad, we hebben het hier over de door Gene Roddenberry bedachte serie Star Trek. De eerste episode luisterde naar de naam The Man Trap. Captain's Log, stardate 1513.1. Our position, orbiting planet M113. Onboard the Enterprise, Mr. Spock. Temporarily in command. On the planet. The ruins of an ancient and long dead civilization. Star Trek zou zich gewoon poppen tot een van de meest succesvolle media franchises aller tijden. Er werden vijf tv-series van gemaakt, een tekenfilm, elf speelfilms, talloze computerspelletjes, veel boeken en een heus attractiepark. Aan de avonturen van de Starfleet-bemanning waren die allemaal gewijd. Sommige fans gaan zo ver dat ze zich totaal vereenzelvigen met personages uit het verzonnen universum. De zogeheten Trekkies. Het novelty groepje The Firm maakte in 1987 dankbaar gebruik van de cultstatus van de originele serie. En scoorde daar een dikke hit mee. Hey, dit is Michelle Malkin. Ze is in de Star Trek Competition als Stella van Journey to Babel. Uh, Mijn naam is Laurie Dale. Nee, no, I mean ik bedoel, je bent hier. Oh, ik ben een Damibische slime-devil. We hebben heel grote huizen op Troy, vooral in de upper-class, waar ik to and. It's uh, take You have to clean them by yourself. There are two classes of people. There's your monocolored, and then there's your duo colored. I'm Ambassador X from uh, Ecosystem 4, and I just had to get here for the Star Trek convention, because uh, I've been viewing it on a monitor uh, on my planet. Star Trekking across the universe. On the Starship Enterprise under Captain Kirk. Star Trekking across the universe. Lunch met Jurgen van den Berg. En vanuit het parallelle universum gewoon weer naar onze eigen wereld. Eh, opnieuw een verontrustend Kunduz-verhaal op de voorpagina vanochtend van de Volkskrant. Correspondent Nathalie Wrighten schrijft over martelingen die in de gevangenissen van Kunduz worden uitgevoerd. U weet het, dat is het gebied waar onze politietrainers actief gaan zijn. Uh, Nathalie Wrighten nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Je woont daar sinds uh, anderhalf jaar. Je bent de vaste Afghanistan-correspondent voor de Volkskrant. Um, jouw uh, collega ja. en columnist, uh, uh, collega Bert Wagendorp... die schreef vorige week uh, dinsdag in zijn column... in Den Haag beginnen ze knap zenuwachtig te worden van Nathalie. Want die komt steeds met <laughs> nieuws uit Kunduz... dat de Haagse werkelijkheid ondersteboven knikkert. Ja. Is dat ja. kikken? Sorry, wat zei je? Ik zei, is dat ook een beetje kikken dat dat zo is? Uh, nou goed, ik, ik doe het niet voor de kik, maar ik denk wel dat elke journalist het natuurlijk uh, aardig vindt als berichten die uh, geschreven worden invloed hebben op het politieke debat. En dat blijkt uh, flink het geval te zijn met uh, de commissie. Het is nog niet zo dat je een telefoontje vanuit het kabinet hebt gekregen van, uh, joh, hou eens op met die flauwekul. Nee hoor, nee, nee <laughs> dat, uh, dat zou weer nieuw nieuws opleveren als zouden we dat doen. <laughs> ja. hey, en er is ontzettend veel materiaal natuurlijk. Uh, struikel je echt over de verhalen daar? Ja, ik denk het wel. Ik ben nu een keer of vijf, zes in uh, Koendoes geweest. En de eerste keer dat ik daarheen ging, uh, ben ik natuurlijk gewoon ja, met het uh, wensenlijstje uit Den Haag uh, de straat opgegaan. En met burgers gaan praten, met politie, van ja, wat kent u ervan, hè, als de politie niet mag vechten. Ja, en dat, dat is uh, zoveel mensen die dan tegen je zeggen... Ja, dat snappen we niet, hè? Dat, dat, dat begrijpen we niet. Waarom dan? Want het is hier oorlog. Dus wat dat betreft kan je wel zeggen ja, dat je struikelt over het verhaal. Um, ja. ja, iedereen zegt dat is heel duidelijk. Belangrijk is natuurlijk toch het opbouwen van de contacten. Jij bent daar permanent. Uh, andere media laten correspondenten min of meer invliegen. Hè? Die zijn er dan weer een tijdje, ja. gaan ze weer terug. Uh, hoe, ja. is, is dat een groot voordeel, dat jij daar permanent bent? Ik denk het wel. Uh, ik ken natuurlijk mensen, dus uh, ja, ook met het nieuws wat gisteren uh, door de BBC uh, naar buiten werd gebracht over die uh, martelingen in de gevangenissen. Uh, het is ook vrij eenvoudig om dan een aantal mensen te bellen in Koenhoes van hoe zit het en om, om dat nieuws te verifiëren voor uh, Koenhoes. En als je in Nederland zit, uh, is dat wat lastiger, denk ik. Ja. En ik kan het ook wat meer in, in context plaatsen, hè, als iets wordt gezegd dat iets die gebeurt. omdat ja. ik hier zelf ook woon. Ja, we, we moeten er trouwens even bij zeggen dat Bette Dam zit daar ook, hè, freelance uh, verslaggever. Uh, die werkt voor meerdere media, jij zit daar vooral voor de Volkskrant. Um, ja. Um, nu even, want de discussie in Nederland gaat inderdaad over koenders natuurlijk en over die missie die op het punt van eigenlijk van, van beginnen staat. Uh, ja, is het een vechtmissie, is het een civiele missie? Uh, jij komt ja. vandaag met dit verhaal, zit daar ook een soort timing achter of was dit gewoon een verhaal wat je nu gewoon kwijt moest? Nou, kijk bijna bij al mijn verhalen zit er wel timing achter. Want nieuws is natuurlijk niet alleen uh, nieuws omdat het nieuwswaardig is, maar ook uh, omdat het uh, op dat moment speelt of gevoelig ligt. Hè? Dus als uh, de Nederlandse militairen net uh, of peners net vertrekken naar Kunduz... dat is natuurlijk een moment om, uh, om dan uh, de tegenpartijen, in dit geval de Taliban, te vragen. Wat vinden jullie van hun fonds? Dus natuurlijk denk je daarover na, over als journalist. Maar het verhaal vandaag over die, uh, die marteling en mishandeling in gevangenissen. Dat is geen timing van mij. Dat is gewoon een, een rapport van de Verenigde Naties waarin dat staat. En dat is gelekt naar de BBC. En die hebben dat gisteren gebracht. En het blijkt dus dat... Uh... Ja, gevangenen in, in negen detentiecentra in Afghanistan slecht behandeld worden. En een van die gevangenissen staat in Kunduz. Ja. Dus het verbaasde mij eigenlijk dat niet andere media daar ook uh, op vangen. Ja, hey, en, en even nog in die discussie, want Hille moet nog terugkomen hè, naar de Kamer. Men wil toch weten wat hij nou precies heeft bedoeld met dat interview in, in ja. Vrij Nederland. Hoe wordt daarop uh, ja. gereageerd? Daar, door de mensen uh, van de Nederlandse kant... maar ook, laten we zeggen, door de vijand? Eh, uh, nou... Ik weet niet zeker of mensen hier uh, weten de details van die discussie op dit moment. En dat, uh, dat precies weten wie die minister Jelle is niet. Maar in het algemeen kan je zeggen dat het, het, het, het eis, of de eis van Nederland dat politieagenten niet mogen vechten, dat zowel agenten hier in Afghanistan als burgers in, uh, in Kunduz dat niet begrijpen. Nee, dat lijkt me duidelijk. Ja. Ja. Nee. Oké. Okay, um, nou, dan, dan wachten we hier dat debat wel af en dan kunnen die mensen de krant gewoon goed lezen en dan kunnen ze die informatie weer meenemen in dat debat. Want uh, daar zorg jij ervoor. Ja. Je blijft het in de gaten houden. Dank dat je even aan de telefoon wilde Ik komen. Oké. Okay. Natalie Wrighton was dat volkshandcorrespondent correspondent te Koenders uh, op dit moment. Zometeen in het mediaforum praten we met uh, Hella Huuk, die is van RTL, en met Kees Schaapman, oud hoofd van de VPRO Radio tegenwoordig freelance journalist. Uh, het gaat over allerlei mediazaken. Nu eerst Ewout de Jong. Radio 1, het NOS Journaal. Het kabinet kan de geplande bezuinigingen op het PGB wel degelijk om en aan bij halen. Dat zegt het Centraal Planbureau in reactie op berichten dat de bezuinigingen veel lager uitkomen. Het kabinet wil 900 miljoen euro besparen door het aantal PGB's fors te verlagen. Volgens het CPB levert dat 600 miljoen euro op. Maar door een aantal meevallers komt het totale bedrag toch in de buurt van wat het kabinet wil. De oppositie wil nog voor Prinsjesdag een debat met staatssecretaris Veldhuizen van Zanten hierover. In Berlijn zijn twee mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Een 24-jarige Libanees en een 28-jarige man uit de Gaza-strook zouden chemicaliën hebben gekocht voor het maken van een bom. De politie heeft hun huizen doorzocht en een pand van een islamitische culturele vereniging in Berlijn. Nog geen procent van de 180.000 ANBO-leden heeft meegedaan aan het referendum over het pensioenakkoord dat de oudere bond had uitgeschreven. Van de leden die wel telefonische mening gaven, stemde de meerderheid voor het pensioenakkoord. De opkomst is zo laag dat de bond het referendum als niet meer dan een peiling ziet.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 Zondag is het buigen en valt de temperatuur weer iets lager uit. Nou, WBU Verkeersinformatie: files op de A2 vanuit Maastricht naar Den Bosch. Bij knopen Eckersweijer, twee kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Tussen Hilvarenbeek en Geelzen nog vier kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Hella Huk, bekend van RTL Z en RTL Nieuws, presentator of verslaggever daar, welkom. Dankjewel. En Kees Schaapman, freelance journalist, voormalig hoofd van VPRO Radio. Ook hartelijk welkom Kees. NOS-directeur Jan de Jong die heeft vandaag uh, grote ambities voor zijn online ploeg bekendgemaakt. De NOS wil de nummer één nieuwsbron op internet worden. De Jong vindt dat er nu kansen blijven liggen. NOS.nl moet omgebouwd worden tot één echte grote nieuwssite. Um, hebben ze bij RTL al uh, de staart tussen de benen uh, oh, nee, geslagen? Nee. nee, we horen dit soort berichten natuurlijk al vaker. Paniek en, slaat er nog niet toe daar. Nee, nee, nee. nee. Ja, dat, met publiek geld is het blijkbaar nog niet gelukt om al die nummer 1 te zijn. <laughs> uh, dat is RTL ook niet trouwens, dat is nu.nl. Ja. Dus uh, ja, daar zullen we een tijdje erbij moeten doen inderdaad. Um, Kees de Jong die zegt nu dat de NOS op een gemiddelde nieuwsdag... niet de belangrijkste bron op internet is. Dat gebeurt wel bij calamiteiten kennelijk en ja. bij grote sportgebeurtenissen... maar bij een gewone dag zoals vandaag, maar je weet het nooit, uh, is dat niet zo. Moet je dat willen? Natuurlijk moet je dat willen. Ik bedoel, denk ik, mijn hele gezonde ambitie... of het nu met het publiek geld is of niet, maar, maar de, uh, uh, dat je een... een... Ik vind het een beetje raar beperkingen die door de overheid opgelegd worden bij de publieke omroepen aan, aan internet, de eh, manier waarop je daar manifesteert. Want dat is in feite een castratie natuurlijk. De, de, eh, als, je, als je mensen wil beperken tot in de toekomst om zich eh, op één medium vooral te, te manifesteren. In een tijd waarin televisie, radio, internet eh, juist samen een kracht een nieuw soort medium kunnen vormen. Vind ik het heel terecht dat de hoofdredacteur van de NOS uh, uh, zegt dat hij uh, uh, dat heel erg wil ontwikkelen. Wat wel een punt is, dat is natuurlijk dat iedere omroepvereniging ook weer uh, uh, zijn eigen sites en zijn eigen ambities heeft. En dat je dus binnen de publieke omroep ook weer een, een uh, onderling strijdje ja. hebt. Van... Maar daar, daar, daar is vanuit de politiek natuurlijk ook wel op gewezen nu. van dat moet echt anders, dat moet minder allemaal. Maar ik geloof dat dat dan voor de NOS niet weer geldt. Heb jij NOS.nl als, als je uh, homepage? Nee. nee. We, ook niet? Nee, nee. nl. Kijk, Hella, jij, jij zei dat uh, even, maar dat is, dat is natuurlijk toch een terecht verwijt wat vaak bij de commerciële wordt gemaakt. van Ja, mooi als we die concurrentie aan moeten, maar het is een oneerlijke concurrentie. Ja, ja kijk, dat, dat vanuit de overheid gezegd is van... Uh, ja, de NOS moet, moet terughoudend zijn uh, op, op digitaal. Ja, dat vind ik persoonlijk niet. Ik bedoel, als je jongeren wil bereiken... als je nou, sowieso de gemiddelde Nederlander wil bereiken... S ochtends op zijn telefoontje... dan moet je gewoon op internet ook, ja. ook aanwezig zijn. Maar dus dat vind ik een beetje een achterhaal. Maar nogmaals, voor God, dat niet, niet zozeer voor de NOS... maar meer voor de, ja. de omroep van het afgeving. Allerlei programma-gerelateerde sites. Precies. Maar ja. ons probleem is natuurlijk... Um, dat zij natuurlijk met heel veel publiek geld... heel veel kunnen experimenteren met, met nieuwe apps... wat, wat vrij veel, he, toch wel vrij veel geld kost... Uh, zonder dat daar nog een, een gezond businessmodel uh, bij zit. En dat kunnen ze natuurlijk toch met reclameinkomsten... en van de, uh, het geld wat ze natuurlijk vanuit de belastingen krijgen... gewoon vrij makkelijk doen. Dus ik denk dat RTL vooral problemen heeft met, met uh, ook bijvoorbeeld de reclameinkomsten. Uh, ja. Dat daar natuurlijk oneerlijke concurrentie is. Maar niet zozeer op dat internet. Dat nee. vind ik gewoon gezond en uh, ja, dat durven we wel aan. Kijk, je kan ook gewoon zeggen... van nou, we proberen gewoon die uh, nummer één nieuwsite uh, te worden... en we gaan dat niet zozeer uitspreken per se. Dat is ook uh, misschien niet echt uh, aan de publieke omroep... Uh, Voorbehouden om, om dat soort doelstellingen te formuleren. Ja, maar dat, dat, gaat, dat gaat natuurlijk samen. Ik bedoel, dat doe je niet in het geheim en stiekem. Dan, dan, ik vind het gezond dat je ook een ambitie uitspreekt op dat gebied... Ja, en dat discussie, die, ook, ja. die, die, die, ja, dat, dat is natuurlijk. Ik bedoel, publieke omroep is ooit ontstaan in een periode dat er gewoon schaarste in de eten was. En, en, en dat is voor. Ja, dat, is voor dat, dat bestaat niet meer op die manier. Dus ja. dat, dat je. Dat gebeurt nu ook, dat je op, eigenlijk opnieuw aan het definiëren bent wat de publieke omroep precies is. En wat, die, en wat dat moet zijn. Ja, ik ben zelf groot voorstander van een brede. Publieke omroep en niet van wat de VVD zou willen: een complementaire ja. kleine, smalle publieke omroep. Ja, het is en... interessant hoe de NOS dit nu gaat doen. Ja. Um, want het is tot nu toe niet gelukt um, met in principe voldoende middelen. Dus het is een kwestie van, van, van mentaliteit en een andere, ins ja, een andere inslag eigenlijk. Mm -hmm. En dat is natuurlijk waarom iedereen natuurlijk wel toch een beetje naar nu.nl zit te kijken. Ja, dat, dat, dat is toch een redactie en mensen die gewoon heel online denken. Ja, gewoon dat, dat heel sterk doen. Eigenlijk alleen maar dat doen natuurlijk. Dat is ook het enige wat ze, wat ze ja, hoeven tuurlijk. te doen. En dat doen ze dan dus ja. heel goed. Want, want uh, dat geldt bij jullie ook, tv erbij uh, ja. en nog wel andere uitingen natuurlijk. Ja, ja want RTL Nieuws bereikt uh, ja, heeft een maandbereik van uh, 2,4-2,8 miljoen unieke bezoekers per maand. Um, maar ook daarin willen wij ambitieuzer zijn. En ook wij hebben nog de stappen te zetten met, uh, met mobiel... en met een nieuwe iPad-app en een nieuwe uh, RTL Nieuws-site. Dus dat, ja, daar zijn we natuurlijk ook mee bezig, net zoals het is. Ja. Nou, We gaan het wel zien of, of het gaat lukken. Um, we gaan naar dat andere onderwerp... Uh, wat overigens ook op al die sites wel heeft gestaan ongetwijfeld. Vleeseters zijn egoïstischer en minder sociaal dan vegetariërs. Verder denken mensen dat het eten van vlees hun status geeft... Nou, grote kans dat dat bericht uh, dus, uh, een tijdje terug, dat u dat wel ergens hebt uh, meegekregen. Kranten, sites, maar ook op radio en tv kwam het, uh, kwam het voorbij. Want het zijn natuurlijk altijd grappige berichten, zeker in de zomer. Uh, nu blijkt dat het resultaat van het onderzoek berust op uh, pure fraude. Eén van de hoogderaar die het onderzoek uh, heeft gedaan, Diederik Stapel... verbonden aan de Universiteit van Tilburg, is gisteren op actief gezet... omdat hij uh, met gegevens had gesjoemeld. Uh, daar zijn we dus mooi met z'n allen ingetuind, Kees. Zijn we mooi met. Ik weet natuurlijk, Britt, de eerste keer hoor ik. vond het een beetje een hilarisch bericht. Ik dacht, ja, Amsterdam moet wel ontzettend veel vlees gegeten worden. Maar. <laughs> <laughs> Kijk, somm, sommige verhalen. waar de journalistiek in tuint. of we met z'n allen erin zijn zijn. Nou, de universiteit is er ook in getuint. Onze ja. collega's zijn er ook in getuind. Sommige verhalen zijn te mooi om niet waar te zijn. De, de, de, denk ik wel eens. De, de, want het, het is natuurlijk ook gênant. Want de, de man is gast geweest in vele programma's. De, de, uh, uh, uh, en. De kritische vragen die je achter zo'n onderzoek had kunnen stellen... die zijn dus blijkbaar niet gesteld. En ja, een ander ja. punt daarbij is, vind ik... Um, uh, dat heel veel wat... wat um, uh, zodra iets het aureool van de wetenschap heeft en een onderzoek is... Is dat gauw waar? Dan is het gauw waar en dan haalt het vaak de media. En de, de, ik, ik heb wel eens gedacht dat je bijna tegenover elk onderzoek waar je wat over leest... wel een ander onderzoek kan ja. vinden wat het tegenovergestelde beweert. Om het een beetje te chargeren. Ja. En De... hadden we dit met z'n allen... Dus, want ik denk dat iedereen er uh, in zekere zin in getuind is... hadden we dit niet uh, moeten... Uh, Ont ontmaskeren? Nee, in dit geval denk ik uh, niet. Kijk, er zijn wel onderzoeken die wij binnenkrijgen die we niet echt heel erg uh, nog aan nader onderzoek uh, onderwerpen, zeg maar, van uh, moeder wil luchtje voor moederdag of zo. Nou, Oké, okay, dat zal dan wel. Dan do door maar in een of andere is dat onderzoek do dan een, gedaan. Ja, precies. Ja. Ja, dan weet je het wel. Maar als wij wat serieuze onderzoeken binnenkrijgen, dan, dan vragen wij best wel vaak de vragenlijst die achter zit. Waren het uh, multiple choice? Waren het open vragen? Um, dan willen wij daar even wel het naadje van de kous van weten, omdat je dan toch... Uh, ja even wil weten van ja maar op welke manier zijn die vragen dan gesteld. Maar in, in dit geval um, had je het denk ik niet echt kunnen fact checken. Want dan had je datzelfde. Hè? Als je dan zegt ja maar we hebben vijf jaar lang mensen gevolgd. In diverse landen of alleen in mm -hmm. Amsterdam. maar Dan moet je datzelfde onderzoek doen. En weet je pas over uh, een ja. paar jaar hoe dat zit. Ja, dus voor het zei... wetenschappelijke onderzoek is dat best wel lastig. Ja, en hij, daarom... heeft, hij heeft natuurlijk zijn eigen medeonderzoekers zelfs bij de post gehad. Want hij heeft en gewoon hij die, heeft... die cijfers allemaal veranderd. Tuurlijk en hij heeft gewoon kunnen publiceren in een blad als Science. Nou, als zo'n blad. Met natuurlijk een He, was hele. Heeft dit onderzoek gepubliceerd? Nee, niet dit nee. onderzoek. Maar hij heeft eerder onder. En ja. nu is het natuurlijk anders. Wordt nu al onder een groot glas uh, gelegd. Van wat heeft hij allemaal eerder al <laughs> gepubliceerd? Ja, en nu wordt ook gezegd dat er ook andere. eerder al aanwijzingen. waren. Ah, dat vind ik het verbazingwekkend. Dus niet alleen wat journalistiek. Stel, Secret, hè. dat weten we helemaal niet zeker. Maar stel dat misschien onderzoek van hem. Uh, wat in Science heeft gestaan. ook niet uh, heeft geklopt. Weet je, dus dan. Dit, dit is wel heel moeilijk uh, ah. uh, te checken. En inderdaad, je gaat wel af op een bepaalde. Autoriteit. Kijk, een journalist moet natuurlijk van nature wantrouwend zijn. Dat is denk ik ook goed. Maar uh, ja, er moet ergens in de basis ook wel een bepaald... Ja, ja maar toch verbaast zijn. mij niet alleen in de... Misschien gooi ik te veel dingen op één hoop hoor. Toch verbaast mij soms, en niet alleen binnen de journalistiek... hoe lang mensen weg kunnen komen met een... Enorme bluf met verzonnen levensverhalen. Ik bedoel, ja. daar zijn een heel aantal voorbeelden ja. van. Als zijn daar ook zijn journalisten Varma, die van alles van hebben gehoord. Het meeste eerste kamerlid die. weten ja. we nog afgelopen seizoen, toch? Waar iemand zat die een boek uh, had geschreven over die ontvoeren van Melges. dacht ik. Uh, dat hele boek is, nooit, is er nooit ergens ja, verschenen. Of wat dan. Ja. ja, we willen natuurlijk een mooi verhaal, willen we natuurlijk geloven. Maar uh, ik, dacht het, ik dacht het eerlijk gezegd, ook bij, bij de verhalen die er nu zijn over de dubbelganger van de zoon van Saddam Hussein. Het enige, Ik nou, heb niet alles gevolgd, maar het enige kritische interview wat ik las. Was in het parool. En daaruit bleek dat de man die de film gemaakt heeft. zelf nog wel wat vraagtekens bij het verhaal heeft. Als, of het klopt dat, dat er überhaupt vraagtekens bij het verhaal te stellen zijn. Dat, dat het, uh, uh, maar in, in de Volkskrant bijvoorbeeld staat een kritiekloos interview. Op televisie heb ik hem kritiekloos ja. geïnterviewd. Maar je had het dat... alleen kunnen weten als die onderzoekers in zijn nabije omgeving. want die hadden natuurlijk moeten denken: hè, maar ik heb hem niet meegewerkt aan dat onderzoek en daar zou ik dan bij betrokken moeten zijn. En, en was jij gevraagd om, om mee te helpen? Hmm. Als die naaste kring uh, uh, daar natuurlijk ook vragen bij stelt. Ja, maar dat geldt voor het persbericht kan. wat je binnenkrijgt. Maar als je weet, ik, ik, ik bedoel, we spitsen het nu toe op één zaak. Het gaat mij om dat, dat breder, dat ik denk dat soms verhalen door de autoriteit die iemand heeft, of omdat het een ja. verhaal is dat te mooi is ja. om ja. het kapot te checken, dat het uh, naar buiten komt en dat het zichzelf blijft bevestigen. Ja. Terwijl ik denk, je hebt een heleboel wetenschapsredacties ja. in Nederland. Uh, uh, dat moet. Dan moet veronderstel ik, in de omgeving van de man moeten geruchten, verhalen uh, uh, zijn geweest. Dus als je het persbericht krijgt en je vraagt de vragenlijst en je denkt, nou, ja. dat is een, een man heeft een wetenschappelijke reputatie, kan ik me voorstellen. Maar dat in de hele journalistiek nergens een alarmbel is gaan hmm. winkelen op enige wetenschapsredactie, ja. vind, ik, vind toch, ik. Toch is het ook, uh, Radar heeft het toch een tijdje terug nog eens aangetoond met een heel uh, gelikt onderzoeksbureau. Dat ging geloof ik over winderigheid of zoiets. Nou ja, het is echt tal van media zijn er gewoon, uh, gewoon met open ogen ingetrokken. Tuint. Gewoon om aan te tonen hoe makkelijk het dus is om, ja, om iets dan en Is dat dan toch ook de druk van de dag? Je bent met 101 dingen bezig natuurlijk, zo'n hele dag. Je kan ja. ook niet alles precies controleren. Ik een ja, de man. aard van de redactie en de aard van het nieuws, denk ik. Uh, ja, en de, en de reputatie die, die iemand heeft. Mm. Ja. Laten maar bijvoorbeeld aan. een bericht dat op het ANP verschijnt. Checken jullie dat helemaal nog zelf bij RTL? Ja, ja. ja anders schrijf ik het nog toe aan het ANP. wil niet zeggen dat we bij RTL misschien niet zouden melden. Want ja, we zijn natuurlijk juist rolling nieuws. Dus uh, we kunnen beste uh, daar... Maar dan schrijven we toe aan het ANP. Ja, met bronvermelding van van dus. Ja, ja, ja, Zodat zo ja. als er wat mee is, is, dan kan je zeggen... ja. En, nou ja, goed, dus ik, ik denk dat gehad. dat ook de, de, de functie moet zijn van, van, van RTL Z dan. Van, uh, het ANP meldt nu dit. We zijn daar nog over aan het bellen. In onze volgende uitzending hopelijk ja. meer. En reacties daarop. Ja, zo werkt dat. Maar we willen wel na. Ja, goed. Allemaal op blijven letten dus. Want voor je het weet word je bij de poot genomen. Eh, dan nog één het laatste dingetje. Eh, tien gemeenten gaan speciale onderzoeksteams inzetten... om via sociale media bijstandsfraudeurs op te sporen. Twitter en Facebook worden dan gescand op verdachte zoektermen. Wij dachten bijvoorbeeld aan Porsche, eh, Connie Breukhoven, kaviaren. Eh, Zoals je dat dan veel eh, op, je, op je Facebookpagina zet. Eh, en je zit in de bijstand. Dan, dan kun je dus iemand aan de deur krijgen. Um, ja, het ja. stond in de kram, en dat wil niet zeggen dat het waar is. Ik wil net zeggen, ja, is dit wel waar eigenlijk? <laughs> <laughs> maar als het waar is, dan is eigenlijk niemand meer ergens veilig. Want ik bedoel, alles wordt dus gevolgd ineens. Nou ja, iedereen is veilig, maar fraudeurs niet? Ja, nee, ik denk het omgekeerde. Ik, ik denk eerlijk gezegd. Mijn uitgangspunt begint langzaam aan te worden dat privacy niet meer bestaat. Ik bedoel, niemand is veilig. De, de, de oude ideeën. die de, de, Ik ben nog van een generatie die zich verzette tegen de volkstelling. Uh, met herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. <laughs> omdat je niet wilde ja. dat je geregistreerd stond. Maar bijna alles uh, uh, wat mensen doen. zou je, als je dat wil, kunnen volgen en kunnen, kunnen vinden. En dat vraagt om een hele ja, Maar dat zit niet meer ethisch zelf die... uh, daarop. Dus. Uh, um... Jawel, maar ja. je, je, naarmate de technische mogelijkheden toenemen... en die zijn enorm toegenomen om, om mensen te volgen... blijft de ethiek, de ethische vraag die je daarbij kan stellen... die blijven achter. Die, die, ja. die, die, die, die nieuwe ethiek is nog niet ontwikkeld. Dus maar gevoelsmatig... fraudeurs aanpakken lijkt me wel een grond om... Uh... Ja, maar goed, Jawel, maar, maar, maar waar ligt dan de grens? Want ja, stel, bijvoorbeeld... Maar dit is niet fraudeurs aanpakken, dit, dit is mensen hun berichtgeving scannen en ook van hun buren uh, uh, of ze gezegd hebben... Ja, maar dat hebben, is gewoon dat nieuwe Dat mensen auto. zelf daarop. Dus, maar um... dat is mijn punt. Alles, alles ja. is ongeveer openbaar. Alles. De, de, de, de, de, je, je, als je even je best doet, kan je zo iemand's doopswil... Licht, nou, gebeurt... veel meer gegevens dan mensen beseffen. Het gebeurt nu toch ook altijd als je ergens komt werken dat men toch kijkt wat, wat je op je Facebookpagina en je Twitterpagina en zo allemaal uh, schrijft. en Dat, ja. dat zal heus meetellen. Uh, maar goed, stel je zit in de bijstand en je buurvrouw schrijft: Oh, hij heeft, uh, heeft een nieuwe auto voor zijn deur staan, die je dan toevallig gekregen hebt, omdat iedereen je zielig vindt. Ja, ik vind zo. niks nieuws hoor. We hebben ook al een kliklijn. En uh, daar kunnen mensen ook uh, anoniem bellen en dit soort dingen aangeven. En uh, dat wil niet zeggen dat meteen uh, de politie dan op de stoep staat. Ik bedoel, er moet wel een zekere context zijn. Er wordt natuurlijk wel even doorgevraagd. Van, maar de, de hey, tone, als het nou, iemand maar. is met een soort van... Uh, van een soort van wrokgevoelens of, of jaloezie naar de Porsche van de buurman. Natuurlijk ja. wordt daar dan nou wel naar gekeken, maar er worden ook heel veel zaken mee opgelost. En dat sociale media daar ook voor worden ingezet. En dat lijkt mij een logische stap. En als je daarop zit van, oh nou, ik heb gisteren ja, nog maar even... Wij, wij houdt houd de logische stap op. De, de, ik, ik, ik heb er geen oordeel over hoor, want ik weet het gewoon nog niet. Waar het op, maar ik vind, ik vind het niet juist om te zeggen ja, je richt het op fraudeurs. Want de, ik bedoel, de, het is nog maar de, je richt het op een hele groep waarvan je hoopt dat je er een flink aantal fraudeurs uit kan halen. Ja, en het ja. betekent dat en er komt steeds meer. Amsterdam, lees ik de dag daarvoor, heeft net die camera's. Dat, ze, die camera's, dat ja, iedereen vandering. die de stad om, in komt gescreend oh. wordt. Kan je zeggen: Nou, dat is prima. Want mensen die hun belasting op de auto niet betalen. of die een misdaad uh, uh, uh, op hun naam hebben. Uh, zeef je daarmee uit. Je zeeft ook iemand uit die uh, naar zijn vriendin gaat, wat zijn vrouw niet weet, of weet ik wat. Je weet, het, kan allemaal, het kan allemaal gebruikt worden. En je hebt betrekkelijk weinig greep, omdat de ethiek achterblijft. op, op, op wat de, de beperkingen ervan zijn. En waar het niet gebruikt kan worden. En hoe iemand. En, en dan komt. Constant wel van, van het CPB die, die een beetje van de zijkant nog wel eens roept... dat het wel ver gaat of dat het nu ja, te ver gaat. Maar goed, die, die sociale media die zijn er nu eenmaal. En als mensen kunnen zelf beslissen, en ik vind dat ook hun eigen verantwoordelijkheid... wat zij daar dan over zichzelf posten. En ik neem aan dat, dat omdat het nu steeds gewoner wordt om ook je eigen pagina te hebben, dat, dat dat bewustzijn ook groter wordt. Ja, maar hoe presenteer ik mezelf dan? En wat breng ik dan? Ja, dus daar zouden uh, mensen goed, goed in ieder geval bij na moeten denken. Wat ze erop zetten. Het ik bedoel, maar ik bedoel dat het bewustzijn meer, groot is. Ik denk dat denk ik absoluut niet. Ik, ik dat het bewustzijn daarover groot is. Dat mensen, ik denk dat mensen niet beseffen hoeveel je met betrekkelijk weinig moeite over ze boven tafel kan krijgen. Ja, maar er komen natuurlijk steeds meer van die verhalen naar boven. He, met, met sollicitaties en zo, dat iedereen <laughs> natuurlijk ook ondertussen wel wat Dat je dronken ineens op de bar in, op Ibiza staat of zoiets. He? Dat dat, dat <laughs> ja. toch niet zo handig is als je... Nou, dat is iets anders inderdaad, als iemand zitten. anders een foto van je maakt. Ja, ja dat kan ook nog inderdaad. Ja, daar Goed, heb ik geen nou, op. we komen er hier niet uit. We gaan kijken of dat verhaal van die tien gemeenten... gaan we het gelijk checken zometeen naar de uitzending... of het eigenlijk wel klopt überhaupt, want uh, je weet het niet tegenwoordig. Dankjewel, <laughs> Helle Huuk en Kees Schaapman waren dat. Dit is Radio 1 Lunch. We gaan gelijk door naar de andere kant van de tafel. Daar zit Martijn Manting. Hij komt uit Zuid-Laren, 37 jaar en gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Huisarts in opleiding. En net terug van een huwelijksreis. Reisje. Reisje. Waar was je? Uh, Toscane voor vier dagen. Oh, prachtig. Ja, dus uh, meteen uh, drie dagen na het huwelijk uh, vertrokken. En uh, vier dagen Toscane en uh, nou, weer terug. Dus inmiddels weer redelijk uh, ingeburgerd in Nederland. Ja. De witte broodsweken uh, ja. hebben een aanvang genomen. Ja, witte broodsdagen waren het? Uh, bijna wel, ja. ja. Maar goed, daar zit je brood. nu ook nog in. Natuurlijk. Ja, zit, uh, zes weken. Uh, dus daar zit ik nog wel even in. En bevalt het is, het? is het anders dan voor die tijd dat je getrouwd was? Of? Uh, nee, het is, uh, de rechter ringvinger voelt wat uh, anders. Maar verder niet. Nee, nee. nee hoor, Gelukkig niet. Oké, okay, en uiteindelijk ga je uh, huisarts worden dus. Ja, ik dat ben het het huisartsenopleiding in opleiding uh, in Vries... bij dokter Schuring vanuit het UMC Groningen. Kijk aan. In Noord-Drenthe, mooi. Ja. Uh, 66 punten, dat is de te kloppen scoren. We gaan kijken of je daar overheen gaat. Linksom, rechtsom, linksom. Huh? Rechtsom, huh? linksom, rechtsom. De Nationale Nieuwsquiz. Linksom of rechtsom, als ik deze hulpverlener maar kan blijven houden. Linksom of rechtsom, als het maar tussen 6 en 8 is... Linksom of rechtsom. Dezelfde zorg voor minder geld. Dat is toch wat we allemaal willen? Linksom of rechtsom? Blijkt zonder toverformule niet mogelijk. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat linksom of rechtsom... de door het kabinet geplande bezuinigingen op de zorg geen geld opleveren. Hier is vraag 1. Om bezuinigingen op welke regeling gaat het? De PGB. Het persoonsgebonden budget, dat is helemaal goed... Volgens het CPB is het alternatief dat het kabinet heeft voor het PGB veel te duur. Omdat iedereen die nu een PGB heeft ook in de toekomst recht houdt op dezelfde zorg... denkt het CPB dat de bezuinigingen op nul uitkomen. Deze uitgelekte conclusies van het Centraal Planbureau... is slecht nieuws voor de verantwoordelijke staatssecretaris. Wat is de naam van haar? Van uh, Veldhuizen van Zanten. Jij zit zelf in de medische sector, dus dat moet je eigenlijk allemaal wel weten. Inderdaad. Ja, eigenlijk wel. Daar heb je geluk mee. Uh, is inderdaad goed. Zij is door de Tweede Kamer gevraagd de staatssecretaris om uitleg te komen geven. PGB werd ingevoerd door het kabinet Paars 1. Het eerste kabinet uh, met Wim Kok aan de leiding. Notabene een VVD-staatssecretaris was verantwoordelijk voor de invoering. Welke vrouwelijke staatssecretaris was dat? Denk Els Borst. Die was niet van de VVD. Nee. Nee. Die was, uh, ook, uh, nee, die was van D66 en ook minister, dacht ik. Het was Erika Terpstra. Ah, ja. de VVD is dus zelf een van de grondleggers van dat PGB. Voor de verkiezingen van het afgelopen jaar... gaf Mark Rutte dan ook aan dat dit VVD-kindje een vorm van beschaving is... en dat de mensen die hier gebruik van maken, recht houden op goede zorg. Het kan snel veranderen in, een, nou ja, het, een, in anderhalf jaar tijd. Ja. We gaan naar vraag 4. We luisteren naar een fragment. Een stem dus. Wie is hier aan het woord? Je reist de hele wereld over. Je komt terug met een jetlag. En je staat de dag daarna toch gewoon weer in een weiland in Groningen... op een plaats likt. Of je zit toch weer bij die ouders op de bank. Peter Erdevries. Vries. Dat was niet zo heel moeilijk. Hè? Nee. Zijn stem hij heeft bekendgemaakt dat hij na 17 jaar stopt met zijn eigen programma. Uh, hij wil wat uh, lucht voor zichzelf, heeft hij gezegd. Vraag 5. Niet alleen tv-kijkers vinden het jammer dat Peter R. stopt. Welke instantie liet weten het besluit van de Vries jammer te vinden? Ik denk het technische recherche. Uh, dat is niet goed. Het is uh, het Openbaar Ministerie, het OM. Ze hebben gezegd dat Peter R. de Vries ervoor gezorgd heeft... dat het OM gestimuleerd werd om heel vasthoudend te blijven. Daarnaast roemt het OM zijn integere werkwijze. Laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws, dus een persoon zoeken we. De vraag is simpel, wie bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, wil ik stop roepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Er werd een bout rapport over mij geschreven. 3. Ik hield me bezig met vlees, graan en suiker. 2. Het werd mij door Wim Kok verboden op de bruiloft van mijn dochter te komen. Stop. Uh, Zorrigeta. Gorge Zorrigeta, dat is goed. Professor Bout schreef ten tijde van de verloving van Willem-Alexander en Maxima... een rapport over deze Zorg Gorge jo Zorrigeta. Waarin hij schreef dat, uh, dat deze Zorrigeta niet direct betrokken was bij verdwijningen... maar er zeker van geweten moet hebben. Dat verklaart de eerste aanwijzing. Gorge Zorrigeta is het. We gaan straks in standpunt.nl ook over hem praten. Komen we op Factor Jury 5. Uh, daarmee spelen we zometeen in deel 2 van de quiz.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 vandaag de, de stelling. Het is goed dat er opnieuw aangifte is gedaan tegen Gorge Sorrigeta. De vader van prinses Maxima is in Nederland opnieuw aangeklaagd voor betrokkenheid bij de verdwijning van Samuel Slotsky in 1977. Sorrigeta wordt ervan beschuldigd mede verantwoordelijk te zijn voor de verdwijning van duizenden dissidenten onder het regime van Gorge Fidela in Argentinië. Vandaar deze stelling. Bent u daarmee eens of oneens? sms staat naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stan.nl. En als u Twitter doet dat dan met Hekjes standpunt. Dan zijn we terug bij Martijn Manting, 37 jaar, uit Zuid-Laren. Factor is 5. dus daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen. Nu 90 seconden de tijd voor de vragen. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Constitutionele Hof van welk land heeft de bezwaren tegen de steun aan... Andere Eurolanden afgewezen. Duitsland. Is goed. In 2012 komt er een musical over welk bedrijf? Pas. De HEMA. Wie wil dat auto's vanaf 2015 standaard zijn uitgerust met een waarschuwingssysteem voor nooddiensten? Pas. Nedie Kroes. Het museum uit welke stad wordt mogelijk uit de Nederlandse museumvereniging gegooid? Gouda. Is goed. Wielrenner Bauke Mollema veroverde gisteren welke kleur trui in de ronde van Spanje? De groene. Is goed. Wat voor kapotte machine heeft de school in hoge zand volledig blank gezet? Pomp. Nee, een ijsblokjesmachine. Welke zangeres is door het tijdschrift Esquire... uitgeroepen tot meest sexy vrouw van 2011? Beyoncé. Dat is Rihanna. De politie gaat kentekens van voertuigen... die welke stadbinrijders kennen? Amsterdam. Dat is goed. Welk kledingmerk heeft de Noorse politie gevraagd... om Anders Breivik niet meer in hun kleding te tonen? Pas. Lacoste. Wie is na twee maanden alweer afgetreden... als teammanager bij de schaatsbond? Pas. Theo de Roy, het bestuur van welke gemeente... heeft groen licht gegeven voor een nieuw dierenpark? Pas. In Drenthe, Emmen. Tienduizend amateurvoetballers mogen komend weekend niet spelen omdat wat verlopen is. Pas. De spelers pas. Welke Spaanse oliegigant wil de olieproductie in Libië hervatten? Pas. Repsol in Baren heeft de politie gisteren wat voor laboratorium ontdekt? Ecstasy. Dat is goed. Amsterdam wil definitief de EK van 2016 voor welke sport binnenhalen? Uh, voetbal. Nee, atletiek. Welk schip mag niet meer toeteren als het de Rotterdamse haven binnenvaart? De Rotterdam. De MS Rotterdam is goed. Vanaf volgende maand heeft welke Nederlandse stad een filmfestival bij? Pas. Dat is Den Haag. We hadden factor 5. Je hebt er zes goed. Komen we dus op 30. Dat is niet... Uh... En niet best en niet voldoende. Uh, niet voldoende inderdaad. Nee, dat vooral. Uh, dat betekent dat je gewoon de normale uh, kaartenprijzen mee, uh, meekrijgt. Even kijken, wat is dit jongens? Oh, we moeten stoppen. We moeten stoppen. Goed. Of hoeven we nog niet te stoppen? Oh, we hoeven niet te stoppen. Nou, uh, je krijgt het normale prijzenpakket mee. Chaos al om hier, verwarring. Um, je krijgt het uh, uh, normale prijzenpakket mee. En we wensen je een goede reis terug naar uh, Zuid-Laren. Hartelijk dank okay. voor het meespelen. Ja. Succes.